Bij het ROC Zatkin in de regio Rijnmond verdwijnen de komende jaren honderden banen. Volgens Zatkin komt dat onder meer door de hervormingen van minister Van Bijstenveld. Het aantal leerlingen neemt daardoor af. Verder geeft de gemeente Rotterdam minder subsidie. En behalve de ontslagen stoot het ROC panden af en schrapt het extra vakken. De maatregelen moeten nu en volgend jaar 4,5 miljoen euro opleveren. ROC Zatkin is met zo'n 20.000 leerlingen een van de grootste MBO-instellingen in Nederland. GroenLinks is tegen uitbreiding van de missie in Afghanistan met trainingen van de noordelijke grenspolitie. Voor onze fractie ligt dat, ligt dat onwaarschijnlijk ermee te kunnen, is het onwaarschijnlijk ermee te kunnen instemmen dat Nederlandse politiemensen gaan trainen die buiten de provincie Kunduz gaan opereren. Zonder de steun van GroenLinks is er in de Kamer geen meerderheid voor uitbreiding van de trainingsmissie in Afghanistan. Ja, aanslagen op militaire instellingen in de Syrische stad Aleppo zijn zeker elf doden gevallen. Ook zou er een explosie zijn geweest bij een politiebureau. Aleppo is de grootste stad van Syrië. Ondanks de opstand tegen president Assad was het de laatste maanden in Aleppo relatief rustig. En de Spaanse fotograaf Samuel Aranda is winnaar van de World Press Photo 2011. De jury van de jaarlijkse fotowedstrijd bekroonde een foto van Aranda van de rellen in Jemen. Daarop is een gestuurde vrouw te zien die een gewonde man vasthoudt. Aranda werkt onder meer voor de New York Times. De Nederlander Rob Hornstraaf viel in de prijzen in de categorie kunst entertainment en entertainment. Hij maakte een foto van een orkestje in een restaurant in de Russische stad Sochi aan de Zwarte Zee. Het weer nog zonnig, temperatuur min 3 graden, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. komende nacht gaat het in grote delen van het land streng vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Op de A9, ook maar Amstelveen, raas door 3 kilometer. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Under on a... Assim você me mata als je me te pego Ai, ai, se als je pego Delícia, delícia Assim você me mata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 Leun op mij So do